Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Amnesty International zegt dat het Oekraïense leger eigen burgers in gevaar brengt. De mensenrechtenorganisatie maakt zich er grote zorgen over. Na eigen onderzoek zeggen ze dat het Oekraïense leger mensen in gevaar brengt door in woonwijken, scholen of ziekenhuizen te zitten en vanuit daar op Russen te schieten. Daarna vallen die Russen die plekken aan, terwijl er een hoop mensen in de buurt wonen. En die worden niet van tevoren gewaarschuwd en geëvacueerd. We denken niet meteen aan een hele kwade opzet, maar het is wel zo op het moment dat je uh, militair actief bent vanuit uh, gebieden waar veel burgers wonen. Ja, dan trek je Russisch vuur aan en de Russen zijn toch al geneigd om op burgerdoelen te schieten. Dus Oekraïne moet dat, uh, moet dat niet doen, want dat voorkomt uh, eigen burgerdoden. En dat is in ieders belang, lijkt mij. In een huis in Roermond zijn gisteravond twee doden gevonden. Er zou zijn geschoten. Volgens de regionale omroep 1 Limburg zijn het waarschijnlijk een man en zijn ex-vrouw. Na de schoten werd de politie gebeld. Die vielen het huis binnen en vonden dus de twee lichamen. Reizigers bij station Amsterdam-Zuid hebben vanochtend drie kwartier voor een dichte deur gestaan. Dat komt volgens de NS door een misverstand... De afgelopen dagen stonden alle rolluiken open omdat de bediening kapot was. Gisteren is die gemaakt, waarna iemand de boel heeft afgesloten. Maar de ochtendploeg wist alleen niet dat zij de boel dus weer moesten openen. En een opvallende reddingsactie voor de kust van Spanje. Een man uit Frankrijk vertrok met zijn zeilboot, maar kwam in slecht weer terecht, sloeg om en kwam onder zijn boot terecht. Die lag dus op zijn kop. Daar zat hij 16 uur lang in een luchtbubbel. Uiteindelijk werd hij onder de boot vandaan gered door de Spaanse kustwacht. Een duiker hoorde klop van de zeiler. Toen ze onder de boot doorzwommen zagen ze de man die werd gered. En het gaat goed met hem. Het weernocht wordt vandaag opnieuw een zomerse dag met best veel zon... en overal temperaturen van boven de 25 graden. In Limburg wordt het het warmst. Daar kan het wel 33 graden worden.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 voor Zon Zee En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort Dat jij alleen maar aan jezelf bent Dat mag je zelf weten Oh je denkt dat je geweldig bent Nee je bent niet beter Ik weet te lang dat jij niet eerlijk bent Ik kan je niet vertrouwen Dit ding want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hierop. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft. Houd die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer. vanzelf, vanzelf, van zelf, van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 She got too much soul, Gladys Knight, yeah, she's got Jocelyn Brown. she got the pump.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 Van gisteren en morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aan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 Het Bem